De politieke leiders van Tunesië praten intussen over de vorming van een regering van nationale eenheid die het land voorlopig moet besturen. De extreemrechtse Franse partij Front National heeft een nieuwe leider. Het is Marine Le Pen, de dochter van de oprichter Jean-Marie. Front National heeft zich altijd sterk verzet tegen de immigranten in de Franse samenleving. De nieuwe leider wil af van het beeld dat het Front National een partij van vreemdelingenhaters is. Het weer wisselend bewolkt op steeds meer plaatsen droog en vrij zonnig. Verder een matige tot vrij krachtige wind uit het Zuidwesten. Maximum temperatuur 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Ah, we hebben verkeersinformatie met een korte file op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft 2 kilometer. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Tom van Heck. Goedemiddag, twee minuten over twee. Langs de lijn is er de komende vier uur met Livesport, EK Short Track. Hoe vergaat het de Nederlanders en hoe gaat het straks in de aflossing en dergelijke. We gaan het allemaal horen vanmiddag. EK Short Track. dus in Heerenveen zijn we de hele middag bij. Veldrijden om de Wereldbeker in Pont Château. Daarvan doen wij uw verslag. We kijken vooruit naar de Australian Open. Het eerste Grand Slam toernooi dat morgen gaat beginnen in Australië. We er, beschouwen voor Andere Tijden Sport met Henk van der Gift. Het is vanavond een prachtige uitzending over de wereldkampioen uit 1961. Het zal hier naartoe komen samen met de maker van de Andere Tijden aflevering. En we volgen alle Nederlandse voetbal Clubs waarvan er een aantal in Turkije zitten. En ook daar vandaan hoort u veel nieuws van de verschillende clubs. En verder houden we u op de hoogte van de wedstrijd. voorlopig in de eerste divisie tussen Sparta en de Go Ahead Eagles. hier was de muzikale opening vanmiddag van Hot Chocolate. Ik zei u al, we zijn bij het uh, fietsen om de wereldbeker in Poengateau. Straks de mannen, maar eerste vrouwen, Gio Lippus. Nederlands succes? Nederlands succes, zeker weten. Want als er niks geks gebeurt, dan gaat Marianne Vos... de eerste wereldbeker van dit seizoen pakken. Ze werd uh, twee keer tweede... Sinds ze weer aan het veldrijden is geslagen. Want u weet het allemaal wel. Ze reed natuurlijk het wereldkampioenschap op de weg in Melbourne. Daarna, toen nam ze even een maandje vakantie, kwam ze weer terug. Ging ze op de baan rijden, ging ze weer naar Australië. En dat betekent dat ze pas heel erg laat in december weer aan veldrijden begon. Maar de wereldkampioene heeft er zinnen gezet op de wereldtitel straks in Zankt-Wendel over twee weken. En ze is blijkbaar in de juiste vorm. Moet bijgezegd worden trouwens. Vos rijdt hier dus op kop in de laatste ronde... Van de wereldbekerwedstrijd in pont in Oost-Frankrijk. Er moet bijgezegd worden dat Katie Compton, de leidster in het wereldbekerklassement, er niet bij is. Die vond deze wedstrijd niet passen in haar kalender. En Daphne van der Brand is er niet bij. De nummer 2 van het Nederlands kampioenschap, de Europees kampioene... Die ligt op dit moment met griep in bed. En die zal toch met enige spijt kijken naar Marianne Vos. Die nu het shirtje eventjes netjes dicht rits. Want zij is op pech naar de laatste meters. Ze op pech naar het asfalt. En daar zien we er al rijden in de richting van de finish. In de richting van haar eerste overwinning dus in de Wereldbeker. Ze won al eerder een veldrit dit seizoen. Ze werd natuurlijk Nederlands kampioen. Vorige week dat deed ze met uh, oppermacht in een prachtige sprint met uh, Daphne van der Brand. Maar hier verslaat ze iedereen. Ze rijdt iedereen uit het wiel. Komt nu over de streep als winnares van deze wedstrijd. En voegt dan toch weer even 60 punten toe aan de totaal van punten in de Wereldbeker. Ze staat op 100 punten met die twee tweede uh, plaatsen. Maar uh, komt dus nu op 160 punten. Hier komt uh, de Hanka Nagel, de nummer 2. Die niets anders kon doen dan af en toe volgen. Proberen aan te sluiten bij Marianne Vos. Maar zij was absoluut niet opgewassen tegen de kracht van de Nederlandse. 22 seconden achterstand voor Hanka Nagel op de streep. Dan wachten we op de nummer 3. Dat is een Française Christelle Ferrier-Bruno. Die gaat zo meteen als derde finish. En dan is het toch wel even interessant om te gaan kijken naar de nummer 4. Want we weten dat Sanne van Pasen in de achtervolging is. En als Sanne van Pasen hier toch op een van de ereplaatsen nog weer. Komt, dan neemt zij de leiding in de stand van de wereldbeker over van Catherine Compton. Want zij staat maar tien puntjes achter op Compton. Die er dus niet bij is. Ferrier wordt nu derde. Die mag nu ook gaan uitrijden. En daar komt Van Paasen inderdaad als vierde aan. Ze heeft de rest achtergelaten. De rest is onder andere Linda van Rijen. En nog twee andere Franceses. Maar hier komt Van Paasen. En die pakt dan toch gewoon mooi eventjes 40 punten. En dat betekent dat ze op 270 punten uitkomt. Nou dan weten we dat komt dan op 240 punten blijft staan. En dan is Van Paasen de nieuwe leidster in de stand om de wereldbeker. En dat allemaal met nog één wedstrijd volgende week zondag in hoogrijden in Nederland te gaan. Dat betekent dus dat zij ineens heel mooi uitzicht heeft op uh, uiteindelijk die overwinning in de wereldbeker. En dat zou toch wel uh, een behoorlijke verrassing zijn voor de vrouw die toch in het algemeen geldt als derde Nederlandse. We kunnen zien dat het zwaar is. De een na de andere deelnemster die over de finish bolt, die gaat tegen de hekken aanhangen. Totaal uitgeput op het uh, zware parcours. Het modderige parcours in Port-Château. Maar de vrouw die nergens last van heeft, dat is uh, Marianne Vos. Zij wint haar wedstrijd in de Wereldbeker. En is klaar voor de Wereldkampioenschappen straks in Sankt Wendel. Dan gaan we naar een Herenveen. Het EK shorttrack 1000 meter. Alle kwartfinale's zitten er inmiddels op. Sebastian Timmerman, wat is de balans voor Nederland? dat het uh, toch een beetje tegenvalt. En de grootste tegenvaller is dan het feit dat Sinki Knecht is uitgeschakeld... in de kwartfinales op die 1000 meter. En dat uh, betekent dat hij kostbare punten verliest... in het algemeen uh, klassement voor de overall Europese titel. Want dat hangt toch boven alle afstanden. Dat is de belangrijkste prijs. Maar sowieso geen medaille dus voor Sinky Knecht. Ik weet eigenlijk niet wat hij aan het doen was. Hij reed totaal niet een wedstrijd zoals hij uh, eerder dit weekend reed. Bijvoorbeeld op de 1500 meter vrijdag... Toen die derde werd. En gisteren op de 500 meter waar die vierde werd. Daar nam hij steeds het initiatief in zijn wedstrijden, in zijn hits. Dat deed hij nu niet. En dat kwam hem eigenlijk duur te staan. Probeerde in de laatste bocht nog uh, op te schuiven naar de tweede positie. Maar daar slaagde hij dus niet in. Hij werd derde in zijn heat En dat was niet goed genoeg. Niet goed om uh, door te gaan. Wel door is uh, uh, Niels Kestelt. Die deed het beter in zijn heat. Die moest alleen de Fransman Thibaut Fauconnet voor laten gaan. Dat is de man die onbedreigd op weg lijkt naar de overal Europese titel. Maar Kerstelt werd dus tweede en gaat wel door. Maar de vrouwen is alleen Anita van Doren naar de halve finales. Jorien Temors ging eruit naar een penalty. Probeerde in de laatste, of in de voorlaatste ronde nog op te schuiven van plaats 3 naar die plaats 2. En dat mislukte. Ze ging onderuit. Ze tikte daarbij ook de Hongaarse Bernadette aan En daardoor werd Temors gedisqualificeerd. En ook Freek van der Wart ging eruit bij de mannen. Die lag lange tijd op de tweede plaats, maar liet zich net in de laatste meters voorbijrijden. Eigenlijk verrassen door de Rus Elie Stratoff En dat zijn toch de lessen die de Nederlandse ploeg krijgt. hier in dit uh, Europees kampioenschap in eigen land. En het lijkt zo nu en dan wel alsof die druk. zo'n toernooi in eigen land. de Nederlanders, de talentvolle Nederlanders. toch een beetje dwars zit. Goed. Kerstelt en Anita van Doren. dus straks wel nog door. op de duizend meter in de half finale. Maar de uh, verrassing in negatieve zin. dus het feit dat Shinky Knecht werd uitgeschakeld. Is luisteren wat zijn reactie is. Hij, spra hij praat met. Met Cornelissen. Chinky, ja wat is er gebeurd? Nou ja, mijn schaats was niet goed. Dat is het grootste probleem. Materiaalper. Ja. Wanneer merkte je dat? Nou ja, in de eerste bocht. Ik, ik zou hem meteen naar voren en dan gewoon een race maken, maar ja, dan zit je daar. Uh... Op een eh, ja, ik ik vierde en dan kom je gewoon geen centimeter vooruit Je moet het één schaats doen en dan is het gewoon enorm zwaar. Dan, dan doe je gewoon niks. Dan... Je merkt gewoon dat je geen tempo meer kan maken? Nee, ik kan niet versnellen. Je, je, als je een inhaalactie opzet, dan doe je dat in het begin van de bocht en dan doe je op je linker schaats. En als je dan geen linker hebt, dan is het gewoon eh, enorm zuur. Ja. Hoe kan zoiets gebeuren? Ja, geen idee. Ik laat mijn schaats altijd controleren voor en na de race en uh, op alle momenten. En, uh, maar, yeah. En u ook. Ja, ik had het nu ook? ik had hem nu ook gewoon laten controleren, maar ja. Dan is het gewoon... Uh... Zijn er verder geen gekke dingen meegebeurd met die schaats? Nee, natuurlijk niet. Die liggen constant uh, in mijn slijtblok en... Uh, er komt verder ook niemand aan. neem ik aan, maar ja. Uh, yeah. en, en Dave controleert ze altijd kort voor de wedstrijd, dus... Ja. Uh, yeah. Wel zuur, hè? Ja, zeker. Maar je kan, ik kan het makkelijk doen als ik op één schaats blij kan blijven... en dan rij je op twee schaats gewoon met, met gemak om ze heen. Als het dan zo gaat, ja... Daar haal ik echt de van. Je staat een beetje gedesillusioneerd hier. Hè? Van wat is mij nou overkomen? Ja, inderdaad. Denk je dat je alles zo goed voor elkaar hebt hier in eigen land en dan uh, gebeurt er zoiets. Dan, en dit was de afstand waar je echt je zinnen nog op had gezet, hè? Ja, tuurlijk. Dit is met duizend meter is mijn afstand en dan gebeurt er dit. Algemeen klassement op zee? Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Ik heb nog 3 kilometer en uh, kan we daar nu goed voor opladen en dan uh, rij ik gewoon een goede 3 kilometer. we vonden we wat te halen vandaag. Ja, tuurlijk. says Van Thomas Knol. Van Tim Knol natuurlijk. Thomas Knol, die hebben nou, staan. Niet Tim Knol, de artiest. Wij gingen het hebben over Thomas Schorel. Dus vandaar dat we even iets te vroeg waren. Thomas Schorel, de tennisser. Die lang mocht dromen van een eerste optreden in het hoofdtoernooi van een Grand Slam-toernooi. In de laatste kwalificatieronde, de derde ronde van de Australian Open. sneuvelde hij uiteindelijk alsnog. De Bulgaar Grigor Dimitrov was in drie sets te sterk. Schorel, kijk terug op die partij. Ik won de eerste set uh, in de tiebreak. en ik had daarna in zijn ja, eerste service game had ik een breekkans. Uh, ja, die, die pakte ik dus niet en uh, ja, dan ging de wedstrijd redelijk gelijk op. En, uh, na die eerste break in de tweede set uh, ja, was het voor mij uh, een beetje alsof hij uh, ja, zeg maar alle lucht uit mijn longen had geslagen. En, uh, ja, was het voor mij heel moeilijk, maar ik, ik heb wel kansen gehad in deze wedstrijd en helaas ja, niet gepakt. Het speelt dan ook mee dat je al twee, drie setters achter de kies had? Ja, ik denk het wel. Ik heb voor mijn gevoel uh, heb ik uh, hier, hier negen sets alleen maar lopen knokken en vechten. En tegen mezelf ook. En met, met het niveau wat ik ja, voor mijn gevoel, uh, wat, wat niet goed was, voor mijn gevoel ja, heb gespeeld. En uh, ja, dat, dat is lastig. Want uh, het was ook je debuut. Je hebt, heb je ook nog een beetje kunnen genieten van het feit dat je voor het eerst in je carrière op een Grand Slam toernooi stond te spelen? Ja, dat heb ik wel, kunnen, heb ik wel gedaan en... Uh, op de momenten dat je niet op de baan staat uh, tijdens een wedstrijd of, of daar daarbuitenom kan, kan heb ik ervan genoten. Uh, en dan zie je toch een beetje grote jongens in de kleedkamer. Of ja, als je hier gewoon om het park rondloopt dat je normaal altijd op tv ziet uh, dat, dat, je, dat je er nu zelf bent. Dus daar heb ik zeker van genoten. Ja, want uh, eigenlijk voor de, voor de mensen uh, in Nederland zeg maar is opeens de naam Thomas Gorel... een beetje sinds december aankomen waaien. je... toen won je uh, de Masters in de finale van Timo de Bakker. En uh, twee weken terug stond je opeens tegenover Vederer... en uh, de kranten gaan over je schrijven, uh, de media berichten over je. Hoe ervaar je dat? Um, ja, eigenlijk met één grote, ja, gro grote glimlach. Ik, uh, Rotterdam was voor mij... Ja, niet, ja, ik wil niet zeggen een verrassing, maar ik speelde gewoon heel goed daar. En ik wist dat ik uh, ja, van die jongens kon winnen omdat ik met ze trainde. Uh, en ja, dat ik dan van twee jongens, van, eigenlijk de nummer één en twee van Nederland win in hetzelfde weekend was voor mij uh, ontzettend mooi. En ook wel een bevestiging dat ik het kon. En nou ja, dan in Doha kwalificeer ik me speel ik tegen Federer. En daar speel ik ook een hele goede set tegen en heb ik eigenlijk ook nog kans om die eerste set te winnen. En ja, hoe, hoe, ik me, hoe ik het ervaar dat, dat de media over me schrijft, ja, ik vind het alleen maar mooi. En uh, als je nu kijkt, je bent net, staat net buiten de top 150. Uh, het is snel gegaan, zeg maar in een jaar tijd. Stond je nog buiten de top 400. Waar sta jij nu precies in het internationale krachtenveld? Ja, ik sta net buiten die top 100. En ja, een van die vele jongens die op die deur staat te kloppen om naar de, naar de top 100 te gaan. En ja, dat is de eerstvolgende stap. En uh, ja, ik hoop dat zo snel mogelijk buiten komen. Ja, want is het ook zo? Kijk, je hebt nu het, het mogen proeven zeg maar, aan het grote werk... en uh, je loopt tussen alle toppers ook gewoon rond. Is het dan moeilijk om eventueel volgende week weer een challenger te spelen... waar je nog eerst nog even in terecht komt? Nee, dat, dat niet. Uh, je, je weet, uh, ik, bedoel, ik weet waar ik vandaan ben gekomen. Uh, ik weet ook welke weg ik heb afgelegd. Het is niet dat ik overal een keer een wildcard voor heb gekregen. En ja, ik weet dat ik gewoon nu nog challengers moet spelen. Uh, in ieder geval om daar in het hoofd te komen. En ja, misschien een keer een kwalie voor een ATP... En daar hopen we verder te komen. Maar ik weet dat ik het nu nog met de challenges moet doen. En daar gewoon goede resultaten wil halen. Wil ik hoger komen. En als je kijkt uh, tennisend. Uh, je hebt hier uh, goede wedstrijden gespeeld. En uh, ook uh, natuurlijk de afgelopen weken nou, met die Masters erbij. Uh, weten jij en je coach Stefan Erit uh, wat jullie uh, moeten doen. om zeg maar, die volgende stap te kunnen maken? Uh, ja, dat weten we zeker. Daar hebben we het ook vaak genoeg over. wat nog verbeterd moet worden. Uh, maar daar zijn we. We zijn alleen maar blij dat we. Ondanks ja, dat het nu dan niet goed ging en dat, er nog steeds, uh, dat, er, en dat ik hier de derde ronde haal... of tegen velen, dat we nog steeds verbeterpunten zien. Uh, dus, dus er zit nog genoeg rek in. Als je nu kijkt, uh, had ik het van de week ook met Robin Hazen over. Uh, er komen nu een paar Nederlandse jongens aan... die toch op, opeens toch die aansluiting weten te vinden met... Uh, nou, in ieder geval die richting die top 100 en de, de erin het liefst. Uh, zie jij voor jezelf ook een rol weggelegd uh, richting het Davis Cup team? Nou ja, ik denk dat ik de laatste paar maanden wel mijn heb visiekaart, afgegeven aan Jan. En, uh, nou ja, dan moet Jan maar kijken of ik daarbij zit. Tuurlijk heb ik er wel eens aan gedacht. En ja, hoop ik dat ik voor Nederland uit mag komen. En lijkt het me een hele eer. Uh, maar ja, er is maar één persoon eigenlijk die erover gaat. En dat is Davis Club coach. De Davis-Cups coach Jan genoemd is dus Jan Siemerink. Het uh, hoorde Thomas Schoer had uitleggen. Hij gaat dus niet naar het hoofdtoernooi. U hoorde een bijdrage van Edwin Peek. We gaan weer naar Heerenveen, EK shorttrack, Sebastian Timmerman. Want we gaan ons opmaken voor de tweede halve finale bij de Vrouwen, duizend meter. Hè? En daarin staat Anita van Doren, die de tribune nog eens een beetje inkijkt. Misschien nog wel even wat oogcontact zoekt met bekenden. Maar het zal toch voornamelijk de concentratie zijn... die Anita van Doren aan het opbouwen is... voor de tweede halve finale inderdaad op de duizend meter. De enige Nederlandse dus nog in actie op deze afstand. Omdat Jorien ten Mors dus werd gedisqualificeerd... een penalty kreeg. En Jorien ten Mors moet nog afwachten... hoe deze duizend meter gaat aflopen. Hoe dat eindelijk het klassement eruit gaat zien. Voordat ze antwoord krijgt op de vraag of zij later vandaag... nog de grote finale mag gaan rijden op de drie kilometer... Want ze heeft wel finale punten behaald afgelopen vrijdag op de eerste afstand, de 1500 meter. Maar ze staat daarmee op de achtste plaats. En dat is precies eigenlijk de positie die ze moet behouden. Dus is het zaak voor Ter moet Moet ervoor hopen, erop hopen dat er zoveel mogelijk dames punten gaan scoren... die sowieso al boven haar staan in dat algemeen klassement. Anders zit het individuele toernooi er voor haar op. En Anita van Doren, voor haar is de missie gewoon simpel. Zij moet eerste of tweede worden in deze halve finale. Anders zit ook voor haar dat individuele toernooi erop. En moet ze zich gaan richten op die aflossingsfinale later vandaag. Van Doren heeft een lastige heat. Vooral vanwege de aanwezigheid van Elisa Christie. De Britse die niet echt een lekker toernooi kent tot nu toe. Want ze ging twee keer onderuit. Nog helemaal geen enkel punt dus behaald in dit toernooi door haar. En ze rijdt ook tegen Ariana Fontana uit Italië. Die zit ook bij haar ingedeeld. Vijf dames in de baan. En Fontana is de leidster in het algemeen klassement na twee afstanden. Ze zijn in één keer goed weg. Van Doren die gestart is helemaal aan de binnenkant. De eerste positie Fontana vol moet laten gaan in de eerste bocht. En dus zit Anita Van Doren in tweede positie. Maar daar komt Elise Christie al buitenom. Dat is dus die Britse die wat goed te maken heeft. En die gaat er meteen redelijk vandoor. Voert het tempo een beetje op. En Van Doren nu in derde positie. En moet dus of die Christie of die Fontana nog voorbij. Beljakov en Georgieva zijn de andere twee dames uit Rusland en Bulgarije. Maar Van Doren moet dus vooral afrekenen met Christie. Daar gaat ze nu proberen buitenom te komen. Dat lukt haar tot nu toe redelijk. Ze zit ernaast, moet dan weer aanzetten. En dan lukt het uiteindelijk haar niet om Christie. En komt bovendien de Russin ernaast met nog vijf rondjes te gaan. Oh, nou laat ze zich wegzetten Van Doren. Dat is niet goed. Krijgt even een klein duwtje van de Russin. En daardoor van die Beljakov. En daardoor gaat ze nu rijden in laatste positie. Vier rondjes nog. Anita Van Doren moet de aanval gaan inzetten. Moet buitenom komen. Maar dat probeert ze wel. Naast de Bulgaarse in de bocht schuift ze nu op naar de vierde positie. Maar dan moet ze ook de Russin nog voorbij. En natuurlijk Fontana en Christie. Ze aanvalt. Ze probeert verder aan te vallen. Buitenom. Nu binnendoor. Als er nog twee rondjes te rijden zijn, maar ze zit nog steeds in vierde plaats. Fontana aan de leiding. Christie daarachter. Dan Beljakova. De Russin. En dan van Doren. Die er maar niet langskomt. En dan komt de Bulgaarse ook nog eens buitenom. Ziet er slecht uit voor. Anita van Doren in deze halve finale. De Italiaanse gaat nog altijd aan de leidingen van Doorn, redt het niet. Ze wordt namelijk laatste. En Christie gaat er verrassend genoeg nog uit in de laatste meters. Omdat de Bulgaarse Georgieva haar voorbij steekt. Het is geen lekker toernooi geweest voor die Britse Zij er Dus ook uit Georgieva door en Ariana Fontana met gemak als winnares door. Met gemak dus in deze halve finale. En het individuele toernooi zit erop voor Anita van Doorn. Zij moet zich nu gaan opladen voor dus die relay-finale... waarin de Nederlandse vrouwen wel degelijk kansen hebben... sowieso op eremetaal, maar misschien nog wel op meer dan dat... op gewoon de gouden medaille. Maar het was geen lekkere race. Ze probeerden aan alle kanten toch wel naar voren te schuiven... maar dat zat er gewoon niet in. En dus ligt Anita van Doren eruit op deze duizend meter. En dan hebben we uh, nog uh, één uh, rijder namens Nederland in de strijd... die inmiddels al wel op de baan is en zich aan het inrijden is zeg maar Niels Kestelt die het dadelijk gaat opnemen in zijn halve finale. Gaat proberen om de finale te halen van de duizend meter. Maar dat laat nog heel even op zich wachten... omdat een van de juryleden de beelden aan het bekijken is... van de voorgaande halve finale bij de vrouwen. Om te kijken of daar nog een penalty moet worden uitgedeeld... aan een van de vrouwen. Misschien wordt er wel gekeken naar het contact dat er was... tussen Anita van Doren en de Russin. Dat zijn ze nog steeds aan het bekijken en dus duurt het... nog. Nog heel even voordat die halve finale van Niels Kerstel het vaststart gaat. Desert Kid, uh, Embrace gaan we even onderbreken. Want we gaan naar Sebastian Timmerman. Uh, want uh, Kerstrol, de laatste Nederlander op de kilometer is in de baan, Sebastian. Hij moet de eer hoog houden. De meest ervaren Nederlander uit het Nederlandse team. Kerstelt heeft ervaring genoeg. En een lastig hit ook wel. Vanwege de aanwezigheid van Thibaut Foukornet onder andere. De Fransman, de leider in het klassement. Maar Kerstelt doet het goed. Heeft namelijk gewoon de leiding genomen in deze halve finale. Verder zit er een Israëlier in deze race. Biankov en de Rus Zakharov. En dat is ook een gevaarlijke rijder. En die probeert Kerstelt aan alle kanten voorbij te rijden. Maar dat lukt nog niet. Kerstelt ligt in tweede positie. Achter die Thibaut Foukornet. Nee, als er nog vier ronden te rijden zijn op deze duizend meter. Kan Kerstot zakkerhof achter zich houden. En misschien nog wel mooier die Thibaut Fauconet voorbij gaan. Fauconet nog altijd aan de leiding. Kerstel rijdt uh, ietsje andere lijnen dan de uh, Fransman doet. Dan rijdt hij mooi een beetje zo steeds als het ware een beetje half omheen. Bij het inrijden van de bocht. Waardoor de Rus uh, niet uh, langs zij kan komen. De Rus probeert het wel nog steeds. Zoekt de gaatjes bij de binnenkant van Niels Kerstot. Tempo gaat omhoog om de leiding van Fauconet. Wel klinkt voor de laatste ronde. Kerstel nog steeds tweede. Maar nu Maakt hij een foutje, ja, dan komt er rust binnen door. Maar Kestel probeert direct terug te komen en dan gaan ze naast elkaar de laatste bocht in en dan gaat Kestel er ook uit. Ja, ja, ja, ja, ja. Die eh, bocht net na het ingaan van de laatste ronde... dat komt Kerstelt duur te staan. Fauconet in ieder geval door als winnaar van de heat. Want het gebeurde allemaal achter de rug van uh, de Fransman... die uh, dus de leider is in het algemeen klassement. Fauconet dus in ieder geval door. En Niels Kerstelt is, uh, als het goed is, ook uitgeschakeld. Of de juryleden, het is toch een jurysport, moeten nog iets gezien hebben wat uh, niet door de beugel kan. Uh, en dat zal dan misschien met die inhameneuver van Bikanov, de Rus... Kunnen zijn, maar dat denk ik niet. En dan betekent het dat er ook een einde gaat komen van dit individuele toernooi van Niels Kestot. Het was een duel in die laatste bocht. Volgens mij werden daar geen ongeoorloofde dingen gedaan. Maar Kerstelt die komt dus gewoon tekort. Ligt er ook uit. Radio 1: Het NOS-journaal. Het is half drie, precies. Hier is Martijn IJs.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 De computerworm die eind vorig jaar computers legde in Iraanse kerncentrales... is ontwikkeld door Amerika en Israël, meldt de New York Times. Door het virus viel vorig jaar een vijfde van de computers in Iraanse kerninstallaties uit. Iran zou daar kernwapens aan het maken zijn. En bij de overstromingen in de Australische staat Queensland... zijn veel kangeroes en koala's verdronken. Koala's in het rampgebied spoelden uit de bomen... en veel kangeroes werden door het water ingesloten... waardoor ze geen eten meer konden vinden. En tot zover de hoofdpunten. AWB-verkeersinformatie: files op de A12, Utrecht richting Den Haag, bij Nieuwerbrug 3 kilometer. En na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, bij Rotterdam Krooswijk 2 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. Sport Radio, NOS, op één. NOS Radio Bijna twee minuten. Over half drie uur bent weer terug bij Langs de Lijn. Live zijn we dus vooral bij de EK Short Track in Herenveen En we volgen het veldrijden om de wereldbeker bij de mannen. Maar dat gaat straks pas starten. En verder kijken we vooruit naar de Australian Open. En veel voetbal voorbereid, voorbereiding van Nederlandse clubs in Turkije. yeah. So sweet, so beautiful, yeah. Every day like a queen on a throne. No, nobody knows how she feels. Uh -uh. Aisha, lady, one day it'll be real. Still, it she moves, she moves like a breeze. I swear I. Shining right here by my side, shining like a star. Sacrifice all the tears in my eyes. Oh, oh, oh. Aisha, Aisha, blessing me back. Yeah. Go again, yeah. Aisha, Aisha, my, my, my. You're sipping the red, Aisha, Aisha, smile for me now. Yeah, um, mm -hmm. mm -hmm. she holds for child. Ja, u hoorde het ...gaan het hebben over taekwondo, want het nieuwe taekwondo seizoen... ...is begonnen met de nationale kampioenschappen in Almere. In de ogen van sommige deelnemers slechts een opwarmertje... ...want er wordt vooral vooruit gekeken naar de Olympische Spelen in Londen... ...die daar volgend jaar gehouden worden, volgend jaar zomer. En omdat de taekwondo-kaas zich daar alleen voor kunnen kwalificeren... ...via internationale toernooien, was niet iedereen aanwezig op het NK. Bijvoorbeeld Dennis Beckers, die zich als enige Nederlander plaatste ...voor de Spelen van 2008, was er daar één van. Maar om een beeld te krijgen van de vechtsporters die er wel waren... ...en kans maken op een ticket... Voor voor Londen liep Corné Hendricks samen met teamcaptain Tommy Mollet... een rondje langs de matten. We richten ons op de heer en we beginnen bij de klasse tot 58 kilogram. We kijken naar een partij tussen twee jongens. En op wie moeten we letten? Uh, in dit geval uh, Jojo Janmaat. Um, een van drie broertjes die uh, actief is in het top Nederland op dit moment. Uh, Jojo is de uh, middelste van de drie. Um, ja... Een jonge jongen, wel er zeer talent voor. Heeft al uh, twee keer met de senioren uh, uh, meegespeeld op de World Cup in de WK Landenteams. Um, en daar uitstekend gepresteerd. Um, bij de senioren nog weinig grote medailles gewonnen. Maar uh, zeker iemand die, uh, die daartoe de kwaliteit heeft. Dus... Uh, ja, een jongen om rekening mee te houden in dit gewicht. Hij is pas 17 hè, dus er zit nog veel potentie in? Ja, daarom. Hier, als je kijkt naar het niveau van die jonge jongens tegenwoordig, dat is uh, zo ontzettend goed. Als ik dat vergelijk met mijn eigen periode toen, dan uh, uh, kon ik nog niet in de schaduw staan zeg maar, wat ze nu doen. Um, en dat is heel leuk om te zien en dat uh, geeft ook de potentie aan van, uh, van dit soort jongens, ook in Nederland. We hebben gewoon weer uh, een paar potentiële wereldtoppers uh, in ons midden. En uh, ik hoop die nog, nog uh, vaak in actie te kunnen zien. Iets verderop een partij in de klasse tot 68 kilogram. Opnieuw jonge jongens. Wie van deze jongens vind jij een potentie voor de top? Um, dan hebben we het over het broer, of de broer moet ik zeggen, van, uh, van Jojo. Dat is uh, Jordi Jamaat. Um, normaal gesproken ook een jongen die lichtere gewichten draait. Nu draait hij met 68. Ik denk uh, uh, een hele goede jongen ook voor de toekomst. Want we hebben natuurlijk uh, in het gewicht uh, al een ijzersterke wereldtopper. Dennis Beckers die doet vandaag nu mee om, uh, om zich voor te bereiden op de, de kwalificatietoernooien voor het WK. Um, maar Jordi is uh, zeker een jongen voor de toekomst en uh, die komt eraan, dus uh, dat is voor Dennis natuurlijk zaak om daarvoor te blijven, om, uh, om te laten zien uh, uh, wie er op dit moment de sterkste is. Maar, uh, maar Jordi is er een zeker eentje voor de toekomst. Dennis Beckers is al nou ja, relatief op leeftijd, is dit zijn opvolger? Um, dat zou heel goed kunnen, ik weet niet uh, uh, of Jordi er uh, uh, kiest om vaker in dit gewicht te spelen, want normaal gesproken speelt hij wat lichter. Maar het zou heel goed kunnen. Het is een jongen met potentie die ook al uh, met het nationale team op keer mee is geweest. En uh, ja, net als zijn broertje heeft hij een uitstekende kwaliteit. En uh, ik zie de jongen nog heel erg komen. Ja, blijf, blijf, blijf, blijf. Dan nu uh, aangekomen bij de zwaargewicht in de klas boven de 80 kilogram. Geen verrassende naam denk ik hè? Ferry Greving. Inderdaad. Ja, Ferry is al jarenlang wereldtop. Uh, als enige van de spelers hier actief een oud-wereldkampioen. Dat zegt eigenlijk al voldoende. De jongen staat al jarenlang aan de top. Hij heeft even een mindere periode gehad nadat hij wereldkampioen was. Ik zei, hij toch heel veel druk opgelegd. En daar is hij nu eindelijk vanaf. En je ziet dat hij weer als een aan het sparren is. En daarmee heb ik een hele goede kandidaat voor Londen 2012. Die zei je zei net al, succesvol oud-wereldkampioen. Maar die succesperiode, daar spreken we toch al gauw over een jaartje of acht, à tien geleden. Denk je dat hij nu nog steeds goed genoeg is om de speler van Londen te halen? Zeker, jij kan heel makkelijk zeggen toen was je wereldkampioen, maar dat wil niet zeggen dat hij daarna niks meer heeft gepresteerd. Hij is ook nog Europese kampioen geweest, daarna nog medailles kon op de EK, op de World Cup, dus uh, het is makkelijk om aan de top te komen, maar moeilijk om er te blijven. En, uh, uh, hij blijft zeker aan de top, is hij ook gebleven, alleen ja, probeer maar eens tien jaar een wereldkampioen te worden, dat, dat zal bijna niet meer lukken. Tommy, tot slot, de klasse tot 80 kilogram. Daarvoor hoeven we niet verder te zoeken. Nee, dat uh, uh, is mijn gewicht, inderdaad, mijn klasse. Ik ben, uh, sinds een half jaar ben ik uh, begonnen met een uh, andere trainingsinhoud. Uh, ik heb in het verleden heel veel blessures gehad. Dat is voor mij het belangrijkste geweten in het seizoen, om te zorgen dat ik fit blijf en blessurevrij blijf. En dat is de afgelopen twee, drie jaar gewoon niet voorgekomen. En dat is voor mij het belangrijkste, dat ik gewoon fit blijf, blessurevrij blijf. En dan mijn eigen niveau laten zien in de wedstrijden. En de afgelopen paar jaar heb ik steeds niet mijn niveau kunnen laten zien. Doordat ik niet fit was. Ik heb nu een goede stap gezet in het trainingsschema. En nu is het belangrijk om dat dit seizoen door te trekken in de toernooien. Dus je voelt je nu beter dan in de voorbereiding naar Peking bijvoorbeeld. Toen je als reserve meeging. Uh, ja zeker. Uh, als ik eerlijk ben. Uh, uh, twee jaar geleden, of drie jaar geleden inmiddels. Toen voor Beijing uh, heb ik over zitten denken om te stoppen. Um, omdat het niet kwalificeren voor mij een hele grote teleurstelling was. Uh, toen zat het zat het... zo diep, ja. Uh, het zat echt heel diep, want uh, ik heb dat toen ook toen de uh, alle jaren naartoe gewerkt. En uh, toen uh, is mijn gewicht dus tot 80 kilo niet uitgekozen om naar de kwalificatietoernooi te gaan. Dus uh, kwalificatie voor mij zat er al niet in. Uh, dat zat inderdaad heel diep, want ik kreeg in januari te horen en dan moet ik jaar nog beginnen. Dus eigenlijk heb je geen doelen meer. Nou, toen mocht je toch mee naar Beijing. Er is echt een wereld voor mij open gegaan. Wat ik daar heb gezien als sporter, dat is zo prachtig, zo overweldigend. Uh, uh, dat was voor mij de motivatie om nog één keer alles op alles te zetten. En ik weet zeker, als ik dat niet had gedaan... had ik daar de rest van mijn leven spijt van gehad. Um, want ik, ik heb nog één kans om naar de Spelen te gaan en dat is nu. En daar wil ik ook voor gaan. En daarom ben ik inderdaad gebrand om dat te halen. En mocht het onverhoopt niet lukken... dan weet ik in ieder geval dat ik er alles aan heb gedaan. Alles aan heb gedaan, zei Tommy Molet. Nou, gisteren was het goed, telt nog niet mee... maar hij werd wel Nederlands kampioen taekwondo. In die klasse dus tot 80 kilogram. was a Ain't That Just Away Way van Latricia McNeil. Straks wordt de finale van de duizend meter bij de mannen gereden in Herenveen Dus bij het short trek. finale zonder Nederlanders. Omdat Niels Kerstelt, de laatste Nederlandse man die was overgebleven, werd uitgeschakeld. In de halve finale, de duizend meter. Edwin Cornelissen keek voor ons naar die race. We zitten te kijken naar de duizend meter halve finale van de Niels Kerstelt. Davy Steeg, de assistent uh, bondscoach. Ja, Tweede positie momenteel hè, voor Niels. Ja, op dit moment zit hij goed. Hij uh, moet niet te veel werk doen. Want Thibaut die, die, uh, die, die spaart er eigenlijk ook nog een beetje natuurlijk. Dat hij niet uh, alles wil geven op kop. Het is gewoon een tactisch rikje. Hij, uh, ja, hij zit wel een rus achter hem die niet heel veel topsnelheid heeft. Maar wel veel uithoudingsvermogen wat hoor je wel van die duizend zeggen. Je moet eigenlijk uitkijken als je aan kop zit dan weet je niet wat er achter je gebeurt. Maar je moet ook niet te ver terug zitten. Nee, precies. En, uh, ja, ik weet niet exact hoe hard ze nu rijden. Maar de temp zit er aardig in door Thibaut. En, uh, Niels, en die zakker of die reus is geen goede inhaler. Dus uh, als het zo blijft, gaat Niels gewoon naar de finale toe. Wanneer zijn de posities wel uh, geschud, zeg maar? Of kan het echt. Oh jee, nou ligt hij derde, ja. nou de tweede. Hoi. Ah. Ja. Heeft hij het net aan? de Voor mij gaf hij ja. hem, ja. ja. Het is continu alert wezen in die duizend meter. Ja, ja, ja, hij moet gewoon strak in die kom blijven van die Fransman, van Thibault. En dan is er niks aan de hand. Ja. Maar je weet in die slotrondes dat er nog van alles gaat gebeuren, hè? Ja, absoluut. Maar ja, goed, ze hebben natuurlijk ook nummer 3 eh, en 4 hebben ook niks te verliezen. Dus eh, vandaar. God, wat is dan de laatste Nederlander in de individuele klassementen? Ja, dat loopt vandaag niet echt eh, zoals, het, zoals het zou moeten. Kijk, hij gaat er veelste te wijd in. Dat kan je nu wel zien. Hij geeft ze gewoon zijn plek weg. Hij had echt een gewoon... fout. Ja, gewoon echt een dure fout. En hier krijgt hij een penalty voor. Nou. Of, ja, dan, dan, dan, is dan is dat dan over. Dan denk je toch zoveel ervaring en dan moet je moet toch slimmer rijden, maar uh, nee, dat, is niet, dat is niet handig. Nee, um, Shinky Knecht kwam met het verhaal uh, dat ze schaatsen het af liet weten of een van de schaatsen. Wat is dat voor iets? Ja, zijn linker schaats die, die was wat versprongen bij de start. Uh, waarschijnlijk heb ik, hem, heb ik hem zelf niet goed, uh, goed genoeg vastgedraaid. Bij de start is hij iets verschoven, daardoor heeft hij alles op één, één, één schaats moeten doen. En dat is gewoon, een, ja, is gewoon een stomme fout, gewoon duur. Ja, precies. Want hij zei zelf van ja, ik snap het eigenlijk niet. Ik laat mijn schaatsen continu controleren. Tussendoor gebeurt er eigenlijk verder niks mee. Nee, dat klopt. En, uh, ja, het ging ook gewoon al elke dag gaat het goed. Maar ja, je moet wel de, het boutje natuurlijk strak genoeg vastdraaien. En het heeft toch al vastgezeten. En dan, uh, dat is, dat is niet, niet handig. Nee, want op één schaats gaat dat niet lukken natuurlijk. Nee, hij had het nog bijna natuurlijk. Maar ja, het is gewoon, het is gewoon heel, heel zuur en dure fouten. Want hij had gewoon makkelijk hier de finale gehaald en dan... Kan niet gewoon uitspelen ook. Uh, een dus, uh, doet hij gewoon mee om de overwinning. Ja, nu moet hij gewoon uh, hopen dat uh, Thibaut gewoon de 1000 meter wint. Is hij overal winnaar. En dan moet hij gewoon uh, voor de drie kilometer gaan. En die kan hij gewoon winnen. Hij is zo sterk. Ja, als je vroeger uitgeschakeld wordt, ben je wel daarvoor, daar fit genoeg voor. Ja. Nou ja, uh, een boutje dat niet genoeg is aangedraaid. Dat is een pijnlijk foutje natuurlijk. Ja, sowieso pijnlijk foutje. Maar ja, dat, uh, het, het, het gebeurt dus uh, ook op, uh, op hoogste niveau. En... Uh, Vreek had het uh, een paar uh, World Cup, had hij het ook, hij het ook zelf vergeten uh, in, in de finale. En dat zijn gewoon dure foutjes, je ziet het wel vaker gebeuren. Ja, kijk, zo, die Harry Sielhoff is natuurlijk ook een Europese kampioen. Die, die vergeet hem vast te draaien met een, met een warming-up. Ja goed, dan is het een warming-up. Ja, wij zijn natuurlijk constant aan het sleutelen. En als je natuurlijk even afgeleid bent, dan, is het natuurlijk, uh, ja, dan ben je gewoon de pineut. En, uh, en zeker met een start. Kijk, hij zat vast genoeg om te kunnen schaatsen, maar niet, uh, niet om een start te doen. Nou, alles dan maar voor de aflossingen. Ja, absoluut, absoluut. Edwin Cornelissen sprak dus met Dave Versteegle, assistent, bondscoach... over het foutje met het Boutje. I've got too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it isn't too late Searching for the time that has gone so fast The time that I thought would last My ever-present past I've got too much on my mind I think of everything to be discovered I hope there's something to find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 I understand the words that they were saying But still I hung around and took it all in too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it's never too late. Searching for the time that has come so fast. The time that I thought would last. Paul niet met Ever Present Past. Ik vertel u dat het bij Sparta tegen Go Ahead na 20 minuten 0-0 staat in de Jupiler League-wedstrijd die vanmiddag gespeeld wordt op het Kasteel in Rotterdam. En ik ga u ook een aantal clubs noemen die in de Jupiler League uitkomen: Fortuna Sittard, Cambuur Leeuwarden, Sparta en MVV. Dus niet de allergrootste clubs uit Nederlands voetbal. Daar heeft Fuat Oesta voor gespeeld. U denkt, had Oesta, ja. En het vervolg van zijn carrière kan wel eens succesvoller zijn. Want Oesta, die ook nog een seizoen bij Besita speelde... werd assistent bij zijn oude clubjes Fortuna en MVV. En toen ineens was hij assistent-bondscoach assistent bondscoach van Guus Hiddink... bij de nationale ploeg van Turkije. En hij verbleef samen met zijn baas Hiddink even in Belek. Belek, de plek waar veel verschillende Nederlandse clubs in trainingskamp zijn. Ja, kijk, ten eerste is het sowieso uh, een droom, natuurlijk, om uh, ooit eens bondscoach te kunnen worden van, een, van je eigen land. En, uh, maar voor mij was het sowieso een jongensdroom uh, om met een wereldtrainer als uh, Gus Hidding te kunnen samenwerken. Want waarom wilde hij jou bij uh, ja, de Turkse selectie halen? Ik bedoel, hij wordt aangesteld, maar hij neemt vooral Oesta mee? Ja, ik denk dat het vooral te maken heeft dat ik allebei de culturen uh, ken en uh, weet. En dat ik ook het. Uh, eigenlijk mijn opleiding in Nederland heb gehad als trainer zijnde. Dus hij weet, of ik weet hoe de trainer vooral wilt werken, zijn gedachten zijn. En, en, maar ik ken ook Turkse cultuur, voetbalcultuur. Dus ik denk dat het uh, van die kant uit is gekomen. Ik denk het wel, bedoel, je praat met een zachte G. Hè? Je bent een Turk, maar je bent ook wel heel erg Limburger. Maar je hebt het mooie Limburg wel moeten verlaten voor deze mooie baan. Ja, maar dat is een absolute topbaan. Ten eerste voor, uh, werken voor de Turkse bond als, uh, als, uh, als ten bondscoach, Maar ten tweede gewoon werken met een trainer als uh, Guus Hidding. En dat is niet voor iedereen even weggelegd. Dat is natuurlijk uh, ontzettend belangrijk uh, voor, mij, voor mijn uh, trainerscarrière. Voor mijn ervaring. Het voert Oesta inmiddels een bekend persoon dan in Turkije? Ja, ze herkennen me nog wel van uh, 95-96 en... Uh, dus die, na die naam die grondst nog wel eens af en toe, vooral bij als supporters natuurlijk. Maar ja, goed, mijn broertje heeft ook nog vier jaar bij Galatasaray gevoetbald. Dus en, uh, dat is Soerat Oestad. Dus de namen uh, liggen zo dicht bij elkaar dat we wel uh, herkend worden. Ja. Maar nu gaat dat natuurlijk veel en vele malen sneller, omdat je gewoon uh, assistent-bondscoach bent. Want hoe is dat met, met ja, de verdetter van het Turkse voetbal en, en, en de relatie met jou? Ja, ik moet zeggen heel goed, omdat ik uh, uh, heel goed met de jongens kan vinden. Maar op, het tra op de trainingen, dan is, maak je het echt het verschil. Maar zo buiten de wedstrijden of buiten de trainingen om, dan is het gewoon uh, meer vriendschap. Hoe staat het Turkse voetbal ervoor eigenlijk? Want jullie hebben uh, met name voor uh, het nationale elftal de opdracht ook gekregen. Maak er een jonger team van. Ja goed, daar zijn we dus ook heel erg druk bez mee bezig om... Uh, om uh, om jongere spelers dus alvast te gaan, uh, gaan scouten. En, uh, en die op een goede manier te, te begeleiden, natuurlijk, naar het, uh, naar het nationaal team. Dus uh, ja, we zijn daarmee bezig. Maar het vergt niet alleen van onze kant uit. maar ook van de, van de teams uh, uit. Want het moet wel dus zo zijn dat we als wij ze scouten, wanneer we ze scouten. dat ze wel de mogelijkheden krijgen om, om zich door te kunnen ontwikkelen. in een eerste elftal. En daar, en daar zit nog een beetje strubbeling in. En, Vooral bij grote clubs, omdat ze het, het toch uh, ja, veelal tien, uh, tien buitenlandse spelers hebben. Dus, uh, ja, en dat, dat, dat houdt eigenlijk een beetje de ontwikkeling van een jongere speler tegen. Ja, en dat is moeilijk op te lossen, denk ik. Want zij willen andere, de grote clubs willen direct resultaten en halen dus de beste binnen als ze centjes hebben. Ja, inderdaad. Het is uh, meestal kort korte visie is geen langdurige visie wat ze hebben. En dat, uh, dat werkt ook averechts voor ons uh, een beetje negatief. Zeg maar. Wie zijn de grote verdetten van de Turkse voetbal op dit moment? Ja, verdetten. Uh, ik bedoel, als je het hebt over goede voetballers... heb je het over Arda Turan, die wat bij Galatasaray Saai Emre Belazole, wat we allemaal kennen. Uh, Hamid Altentop. Uh, ja, en noem maar op. Het zijn allemaal eigenlijk één voor één uh, goede voetballers natuurlijk. En in Nederland bekende Noordie van, van, van Dortmund. Ja, ja absoluut. Noordie die wat bij Feyenoord heeft, gevo uh, heeft gevoetbald. Uh, en die gewoon fureur maakt nou bij uh, Borussia Dortmund. Ik weet niet of je het al gezien hebt, maar je oude club is hier ook. Fortuna Sittard verblijft ook in, uh, in Belek. Ja, die zijn inmiddels, uh, inmiddels al terug. En ik heb ze ook uh, opgezocht en bezoek natuurlijk. Uh, nou ja, die, die lagen hier 30 kilometer verderop. En toevallig, uh, toevallig hadden die... Uh, een wedstrijd waar ik toevallig bij moest zijn om een speler te bekijken. Zijn ze trots op je daar? Ja, zijn het de, de, de mensen wat ik van dichtbij kijk, die zijn natuurlijk ontzettend blij met deze, dat ik deze functie heb, heb gekregen. Ja, trots ben ik zelf en trots is mijn familie op mij. Dus, uh... word je wel eens wakker en denk je: goh, wat heb ik het toch eigenlijk goed gedaan? En wat. Ja, het, soms vallen dingen zo mooi op zijn plaats. Ja, wat heb ik het ontzettend goed gedaan. Ik weet gewoon dat ik uh, ontzettend veel uh, en vaak met mijn uh, vak bezig ben. Dus, uh, en dat, daar hoort gewoon dat je heel veel in jezelf moet investeren. Want ik weet gewoon dat ik met uh, assistent trainer Roel Kalmans dat we ook vorig seizoen de A-Jug hebben gedaan. Maar dat we ook assistent waren bij het eerste elftal, Dus dat we gewoon drie keer op een dag op het trainingsveld stonden... van tien uur s morgens tot uh, acht uur s avonds, Dus ja, goed, dat hoort er allemaal bij. Maar er is wel iets van, van af en toe zoiets van het besef van... Uh, ik, heb een, ja, ik heb een fantastisch leven. Ja, de functie wat ik nu heb, dat, uh, dat is, ja, is gewoon een, een jongensdroom. Is, en, om, en op zo'n jonge leeftijd al uh, uh, assistent te kunnen worden van trainer Hiddink. Ja, dat is uh, voor mij een absolute droom. Huat Oesta hoorde u dus, absolute droom assistent trainer bij Guus Hiddink bij Turkije. Die er slecht voor staan in de pool overigens op de EK, maar dat is iets geheel anders. We gaan er even uit voor het journaal van drie uur en zijn daarna bij u terug. Langs de lijn is het tot zes uur. Op één.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 De comeback van de ASBAK, hoe Nederland onder invloed van de tabakslobby een vrij staat in een rookvrij Europa dreigt te worden. In KRO Brandpunt, vanavond kwart over tien, Nederland 2.